4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Gent heeft het hoofddoekverbod... voor ambtenaren weggestemd. Het verbod is zes jaar van kracht geweest. Aanleiding voor de stemming was een petitie voor afschaffing... die door meer dan 10.000 burgers was getekend. Aan de stemming ging een debat van 4,5 uur vooraf. Het verbod gold alleen voor ambtenaren met een loketfunctie. Zij mochten tijdens hun werk in Gent niet laten zien... welke religieuze, ideologische of politieke stroming... hun voorkeur had. Het wapenembargo tegen Syrië wordt niet verlengd. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Brussel besloten dat het embargo dit weekend verloopt.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 Minister Timmermans zegt dat Nederland zeker geen wapens aan de rebellen gaat leveren. Andere sancties tegen het bewind van president Assad blijven wel van kracht. Bij de copahue vulkaan in het Chileens-Argentijns grensgebied moeten duizenden mensen hun huis verlaten. De vulkaan staat volgens seismologen op uitbarsten.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Charles Bradley, you put the flame on it. En over eerlijkheid gesproken, een hele goeie nacht. U luistert naar dit is nacht. Mijn naam is uh, Miranda. Charles Bradley, ik draaide hem zojuist. Uh, uh, een man die, nou ja, uh, zijn leven eigenlijk uh, niks anders deed of niks liever deed dan de legendarische James Brown uh, imiteren. Tot het moment kwam dat hij dacht, ja. Ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik wil maar één ding in mijn leven... en dat is mijn eigen plaat maken. En hij was 62 jaar toen hij dat eindelijk ging doen. Dat getuigt al van een heleboel lef. En, nou ja, goed, het heeft een prachtige plaat opgeleverd. Joeper the Flyman het je hoorde, Charles Bradley hier op Radio 1. We hebben het vannacht over fair trade, over eerlijk zijn... en, en uh, nou ja, eerlijkheid en openheid. Uh, de nacht draait om fair. Uh, bent u eigenlijk altijd wel eerlijk... Doet u wel eens dingen tegen uw zin of uh, leugentjes om best wil. Aan mijn zijde zit Louise Hildebrand. zij is trainer en coach van mensen die het moeilijk vinden om eerlijk te zijn tegenover zichzelf. En tegenover anderen. En uh, uh, uh, ook mijn gast in de studio vanavond is uh, René. Zij is van een uh, prachtige uh, eerlijke reisorganisatie. Want je kunt tegenwoordig ook gewoon eerlijk op reis. Ze um, is al een, een, een avonturier. Vind ik je wel, René? Ja, Dank je. ja je bent een avonturier in mijn boek. Uh, ik zou niet op een fiets door Oeganda gaan. En dan is uh, aan mijn linkerzijde in de studio de band Wolf in Loveland. Het gast en Jan, daar ben jij uh, de, de frontman van. Um, jij vertelde mij net iets over... De... Wat was je nou net aan het vertellen tijdens het nieuws? Kwam nou, over ik kwam halve gesprek uh, binnen en je was met Louise min of meer een, een ja, gesprek klopt. begonnen. Ja, Ik vond het uh, begrip uh, mentale fitheid vond ik interessant. Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord, zo die twee woorden bij elkaar. Alleen dat is wel uh, een uh, mooie manier om te beschrijven, denk ik. Wat? En wat ik aan het vertellen was, is dat veel muzikanten om me heen... Uh, wel wat meer mentale fitheid zouden kunnen begrijpen, tenminste, die ik ken. Maar je, waarom heb je dat dan niet? Of wat, om, waarom ontbreekt dat? Nou, het is om. Je bent eigenlijk vooral. Uh, wij doen ook allemaal een muziekopleiding. Dus we zijn er eigenlijk elke dag mee bezig. Mm -hmm. En dan ben je elke dag mee bezig met iets. Um, waarvan het succes hangt ervan af. of andere mensen het ook wel zullen begrijpen en zullen snappen. Terwijl je het soms zelf nog niet eens echt begrijpt of snapt. Dus dat is gewoon. Uh, altijd even afwachten en je gooit er heel veel energie in. Mm -hmm. En um, dan is het altijd maar. Spannend om te kijken of er ook wat terugkomt. En, en, en put je dat uit? Want die, die indruk wek je nu een beetje? Nou, de, af en toe wel, af en toe niet. Bijvoorbeeld nu uh, zitten we lekker op weg... en uh, kunnen we echt hard werken en veel spelen. Maar je hebt ook periodes dat het opeens eigenlijk helemaal stilvalt. En dan weet je ook niet meer wat je moet doen met al je al je opgekropte energie en creativiteit. Ja, ik zou zeggen, boek een reis bij René. Ja, ga, ga op een fiets zitten. Ja, fietsen sowieso. Fietsen is helemaal geweldig. Ja, natuurlijk. dat helpt? Vaak wel, ja. ja. En Louise, heb jij een, een, een advies voor, de, voor, de, voor creatieve mensen... die uh, soms moeten pieken en soms in een dal zitten? Ja, dat is, lijkt me ook heel erg lastig... omdat je dus te maken hebt met de druk van anderen... wat je dus in je creativiteit in de weg kan zitten... Um, en, en dan krijg je ook heel erg te maken met negatieve gedachtes. En dan is het denk ik belangrijk om te kijken... van in hoeverre die negatieve gedachtes ook echt waar zijn... en in hoeverre ze ook voor jou van toepassing zijn. Dus hoe groot de kans ook is dat wat voor negatieve gedachten je ook hebt... dat die ook realiteit wordt. En door al he, op die manier na te kijken... zul je merken dat je dan minder wordt beïnvloed door die negatieve gedachtes. Dus hoe groot is die kans dat het echt gebeurt het doemscenario wat je in je hoofd hebt. En daarna is het ook belangrijk dat je her gaat focussen... zodat je niet alleen maar naar die negatieve gedachten gaat kijken... maar juist ook naar de positieve dingen wat het je oplevert nu. Dat is gewoon echt die focusverlekken. Maar Is dat niet ontzettend moeilijk? Ik bedoel, uh... stel je voor, je bent een, een prachtige jonge vrouw van 36... en je staat voor de spiegel en je denkt, oh, ik ben dik... Dat is dan wel heel reëel op dat moment. Ik heb ja. soms, soms heel soms van die momenten, hoor. Maar uh, op de radio valt dat dan weer heel erg mee. <lacht> maar uh, maar uh, daar kom je niet onderuit. Ik bedoel, ik, ik kan me dat nou ook niet losmaken op zo'n moment van die gedachte. Nee, maar dan kan je wel kijken van, goh, wat, wat, wat heb ik nu een uh, mooie jurk aan? Of wat ziet, wat ziet mijn haar er leuk uit? Of uh, wat... Ja, dan, dan focus je op. op iets anders. Ja, je focust je gewoon op andere dingen. En dan zul je merken dat dat negatieve gevoel... van nou, ik voel me dik... Ja. Uh, dat dat dan een beetje naar de achtergrond schuift. Dus als je alleen maar focust op de negatieve dingen... dan wordt dat natuurlijk ook heel groot. Dus wat ik dan mensen aanraad is om ook het juist te focussen. Van nou, wat vind je wel mooi aan jezelf? Mm -hmm. En dan, um, ja, dan ga je gewoon ook direct beter voelen. Juist als je focust op negatieve... Ja, dan zorg je ervoor dat je een negatieve spiraal komt... Dat is niet goed voor je gevoel. Kun je iets met dit advies, Jan? Of heb jij ook die negatieve spiraal misschien wel nodig voor inspiratie voor liedjes? Want zo werkt het <laughs> misschien ook wel ja, weer. Ik schrijf, ik schrijf meestal pas liedjes als ik uh, uit de negatieve spiraal ben gekomen. Okay. Als je erin zit, dan is het, uh, is het voor mij moeilijk om ook maar iets te doen. Er ja, zijn best ook wel wat creatieve mensen die juist die, die downers nodig hebben. Ja, precies. Dat vind ik ook altijd... Dat is voor mij een, een soort vreemd... Ik, ik begrijp zelf niet hoe je... als je je echt uh, down voelt... hoe je dan nog de energie kan hebben om een gitaar op te pakken. Zeg maar. ja. Ja. Dat werkt bij mij niet helemaal. Okay. Ja, dat is ook wel wat ik, wat ik mensen ook ook graag wil meegeven... is dat het ook echt iets is wat je moet trainen. Het is echt niet zo dat je uh, uh, van de een op de andere dag... dan in één keer positief kan denken. Maar dat is een kwestie van continu tegen jezelf ook zeggen... van nou mm -hmm. nee, er zijn ook mooie dingen uh, aan mezelf. Of ik daar uh, ook met muziek van... nou daar ben ik wel goed in. Of dit nummer is juist wel goed gelukt. Uh, en ja, door ook op die positieve manier naar jezelf tegen jezelf te praten... Zul je ook zor ervoor zorgen dat je ook in de toekomst veel minder snel van slag raakt als het even niet goed gaat? Self-fulfilling prophecy. Ja, absoluut. Hmm. Ik heb wel eens als tip gehad van iemand die, die zei van je moet eigenlijk je beste vriend of vriendin of je partner in gedachten nemen. En bedenken: zou je dit wat je nu eigenlijk tegen jezelf zegt? van Jezus, ben je dik? Of anderen het zien er lelijk uit of maak je slechte muziek? Of uh, nee. Um, zou je dat ook tegen diegene zeggen? Nou, dan is vaak je antwoord, nee, tuurlijk ga ik dat niet zeggen. Nou, je zou en mijn waarom exes zou <laughs> En waarom zeg je dat dan wel tegen jezelf? Ja. Dat is, uh, dat is, als je dat op zo'n moment kan bedenken... dat is dan inderdaad ook weer een vorm van trainen, denk ik. Ja. Dat werkt wel, want dan, ja, waarom ben je zo lelijk tegen jezelf... Is je dat ook niet tegen anderen is, is dit ook een moment, dat je, um, dat, moment hebt dat, je, dat je moet opladen omdat je helemaal leeg bent? Dat mensen bij jullie aankloppen voor, voor eerlijke reis? Dat ze zeggen, oké, okay, ik moet een nieuwe start, ik heb iets nieuws nodig. Een frisse input. En dat ze ja. dan bij jullie terechtkomen? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mensen inderdaad uh, het vrijwilligerswerk bij Bimore of de eerlijke reizen echt gebruiken. Um, en niet allemaal, maar een aantal zullen dat inderdaad gebruiken. Tussen twee fases in, uh, net uit ja. een relatie of op zoek naar een studie. Maar ik weet nog niet echt wat ik wil gaan doen. Ik ga eerst eens even kijken naar nee, mezelf, uh, ontdekken en kijken wat er nog meer is uh, in de wereld. Ja, ik kan me dat, dat heel goed nemen, voorstellen. ja. ja. En, en uh, richten jullie je reizen daar ook op in? Op mensen die misschien een beetje in een zoekfase zitten... of die, die openstaan voor, voor alle avonturen? Um, nee, niet specifiek. Ik denk dat mensen dat, die invulling echt zelf, uh, zelf daaraan geven. Het is niet dat onze reizen zich daar heel specifiek uh, op richten. Nee. Dat is zo'n gat in de markt, he, joh. Ja. Een, een, een eerlijke, een soort therapeutische reis. Ja. En de Louise ook mee. Ik, weet, ik zie zijn, dat helemaal uh, zitten. En er dan, zijn uh, uh, ideeën uh, gaande hier en daar. Maar dat, uh, uh, ja, dat, dat is natuurlijk, uh, ik denk inderdaad, echt een gat in de markt. om je luidmuziek te... nodig hebt? Ja, ja, ik kan het ja. zeggen. Muzikanten ja. mee. Maak een combinatie. Dat ja. is heel mee, hoor. leuk. Ja. Heel jongeren goed die je studiekeuze moeten maken. Bijvoorbeeld, Er zijn uh, uh, zo is de organisatie van BIMOOR Mapping, die organiseren expedities voor 14 tot 18-jarigen. Uh, ook naar de landen waar BIMOOR uh, ook vrijwilligerswerk... en eerlijke reizen naar organiseren. Uh, en dat is echt een leeftijdscategorie natuurlijk ook... waar je uh, ja, je, je kledingkeuze, je muziekkeuze, ja. je vriendjes, uh, vriendinnetjes uitzoekt... Ja, hoe gaaf is het als je tijdens die, uh, in die periode ook veel meer van de wereld kan zien. Um, en we merken dus ook echt de jongeren die mee zijn geweest op die expedities. Dat die ook aangeven van nou, ik, heb, ik ga echt een andere studiekeuze maken dan dat ik hiervoor uh, had ja, gedaan. Ja, dat gewoon een tijdje we wel, uh, even uit de thuissituatie zijn geweest. Even ja. de druk weg. En, ja. en wat je al zei Louise, dat je een andere focus op dat moment hebt. En dan ja. staan we om een andere keuze te maken. Even andere beelden oh, je, ziet. Dan, Jan, we gaan op vakantie. Waar gaan we heen? Heel graag. Ja? ja? Waar zullen we heen gaan? Uh, <laughs> ik wil he Cambodja. Cambodja. Wat, wat kun je daar allemaal doen? Dat ja, vind ik wel een oh. beetje spannend. Ja, ja. <laughs> Ga naar eerlijkreizen.nl <laughs> en kijk het reisvergang. Oh. Hebben, nee. hebben, hebben ze daar aapjes? Aapjes? Ook vast. Dan wil ik ja. echt heel graag. Ja? Ben, jij van, ben je van de aapjes? Ik vind aapjes heel leuk. Ja. oh Ik ben dol op katten. Ja, ik ook. Oh. oh, meer mensen in de studio. Heel goed, heel goed. Ja, ik, dol op katten. <laughs> ik heb ook een aanloopkat uh, sinds twee weken. Ja, die, die lag vanmiddag op bed. Dat ik dacht, hij wordt wel heel vrijpostig. Ja, precies. Ja. moet je even flink. Ja, ik, ik, ik denk erover om met hem naar de dierenarts te gaan. Maar goed, er wordt hier gezwaaid. De, de regisseur zegt, stop met je over, over katten. Laat die band spelen. En dat is eigenlijk een veel beter idee. Uh, want jullie hebben natuurlijk ook uh, iets met dieren. Want het is gewoon een wolf in jullie naam. Ja. Waar komt die wolf vandaan? Die wolf komt uh, uit Canada. <laughs> <Canada's> <laughs> ik, ben, ik, ben een, ik ben een maand in Canada geweest in 2011. En uh, toen ik terugkwam, toen heb ik daar eigenlijk... van alles over geschreven zonder echt erbij na te denken. En toen las ik dat later terug toen we op zoek waren naar een bandnaam. Kijk. En toen zag ik Wolf in Land staan. Toen dacht ik, nou oké, okay, dat is het. Prachtig. En sindsdien is het de muziek. En de naam zijn steeds meer een soort van... Het gaat steeds beter passen omdat je ja. het, gewoon het altijd bij elkaar ziet. En wolven, die, die, trekken, die trekken op in troepen, hè? Dus dat heb je dan ook weer goed voor Precies. elkaar. Ja, heel. heel goed. Ja. Wil je bij de rest van je gang gaan staan dan, Jan? Um, als het goed is, en dat, dat beweert mijn... Uh, Sheet gaan jullie zo uh, tattoos uh, spelen. Um, en dan daarna ga ik eens eventjes in de mailbox kijken. Wilt u meepraten over onze onderwerpen vannacht? Uh, de telefoon, dat is een beetje moeilijk op dit moment. Um, Mail vooral even naar nacht.eo.nl of stuur een Twitter naar ditisdenacht. We hebben het over uh, eerlijk zijn naar jezelf, uh, over openheid... maar ook over fair trade en fair en eerlijk consumeren. Dat hebben we het ook over. Dat valt een klein beetje weg op dit moment, maar dat pakken we zo meteen echt wel weer op. En dus nu tijd voor uh, eerlijke muziek. Dit is Wolf in Loveland and Tattoos.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 be there when I call She will always be there when I call Girl with no tattoos at all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 Wolf in Loveland. Jongens, jullie krijgen mail op dit moment. Het is echt fantastisch. Maar ene uh, Bo Moelker... die naam, er wat? Oh, ja? ja? Vertel me eens eventjes wie dat dan is. Pak eens even deze microfoon, dan wil ik dan eventjes horen. Want het mailtje zegt, een goed beentje heb je daar. Pot dullen nog aan toe. Dat is al lang geleden dat ik die ja, heb gehoord. Ja, hij, uh, hij komt uit Twente. Jullie krijgen een tien van hem. Een tien? Een tien. Is het toevallig jullie docent? Want uh, dat zou handig zijn, dan krijg je studiepunten. Nee, helaas. Jammer, maar wie nee. is dat dan? Dat is mijn broer. Is dat jouw broer? Mm -hmm. Bo Moeker? Bo Moeker. Oh, wat een leuke naam heeft je broer. Mooi hè? Wat goed dat hij naar je luistert. Ja, ik vind het ook heel lief. Hij ja. sms'de mij net dat hij niet kon slapen. Oh, dat dat is... hij lekker naar ja, ons aan het kijken Dat is heel goed. Is. We en, hebben heel luisteren. veel luisteraars die, die niet kunnen slapen. Daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Mm -hmm. Ja. Nou ja, ik ook. ja, nee, fijn. Dankjewel. Um, en um, waarschijnlijk zijn er wel meer mensen die enthousiast zijn over jullie muziek. Want jullie spelen werkelijk prachtig. Uh, meer informatie over de band vind je op wolfinloveland.nl En ik mag ook een debuutalbum weggeven. Um, en dat gaan we doen uh, niet via de telefoon, want dat werkt allemaal een beetje moeilijk op dit moment. Maar we gaan dat doen via de mail. Uh, stuur een mailtje naar nacht.eo.nl als jij het debuutalbum van de Wolf in Loveland. Loveland graag wil hebben. Een, een, uh, een, een plaat waarover uh, de muziekcritici uh, zeggen. Droomdebut. Of dat Wolves in Loveland groot kunnen worden. Dat staat bij deze vast. Of het hele album kent geen moment van zwakte. Ieder nummer lijkt tot in het kleinste detail uitgedacht te zijn. En verrijkt met kleine extraatjes. En Music From zegt tenslotte nog: grote klasse. Jan, waarom zit je überhaupt ooit in een dipje? Want ik, ja, doe. De, de, het enige wat je nodig hebt is als jij in een dip zit, dat je dit nog even per rijtje bekijkt. Ja, was het maar zo makkelijk. Ach, nou, <laughs> nu ben je aan het zeuren hoor, Jan. Nee. Dit is toch prachtig? Oh, wie weet wat ik allemaal voor issues heb. Steek het er niet aan, je bent 21 jonge jonge ja, jongen, jongen. Ja, je bent nu een beetje aan het zeuren hoor. Dat hoort misschien ook bij die leeftijd. Ja, um, nee, ik zie zitten plagen. Ja. Wolf in Loveland. Uh, ik ben heel blij dat jullie er zijn. En we mogen jullie debuutalbum, wat dus uh, lovend ontvangen wordt... Uh, mogen we weggeven. Moeten we geen leuke prijsvragen uh, bedenken of zoiets? Nou ja, misschien moeten we het niet al te moeilijk maken. De mensen die uh, toch op wakker liggen... Die, uh, om daar nou heel veel van te vragen... Wou je, je een vraag stellen? Dan? Over welke Nederlandstalige zangeres gaat de leren? Ja, en dan heb ik mijn plaat gewonnen, want ik heb het uiteindelijk geraden. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, laten we het. Jij wilde het in Nioh werken, of wil je, nu... wil je het nu wel graag. Hebben? Nee, nee. nee? Ja, ik, ik ik vind de relatieperikle altijd heel interessant, ja, dus precies. ik sta daar open voor. Kom nog wel een keertje terug, en we <laughs> Dat, naar dat is heel goed. Dan gaan we, dan gaan we vier uur lang over jouw liefdesleven praten. <laughs> Wolf, Wolf in Loveland, wil jij het debuutalbum van de, uh, van de band ontvangen? Uh, stuur een mailtje naar nacht@eo.nl en laat ons weten uh, waarom je die plaat graag wil hebben, en dan win je bij deze uh, debuut van Wolf in Loveland. We praten vannacht over eerlijk, en uh, je merkt het al, Jan wordt naarmate de nacht vordert steeds wat wat eerlijker, voordat je het weet, zegt hij dingen die hij misschien beter niet had kunnen zeggen. Maar daar ga ik zo meteen met Louise nog even over praten. Maar we hebben het ook over fair trade producten, over Eerlijke producten. Um, uh, aan mijn zijde zit ook René. René werkt voor uh, eerlijke reizen.nl en voor uh, bemore.nl. Dat zijn reizen die nou ja heel erg druk bezig zijn met eerlijk reizen. Uh, wat is de impact die we hebben op de lokale bevolking? Hoe maken we daar contact mee? Dat soort vragen. En dan bestaat er ook nog zoiets als een Fair Trade gemeente. De gemeente Kulenborg is een eerlijke gemeente. Maar wat is dat nou eigenlijk, een eerlijke gemeente? Dat ga ik vragen aan de wethouder Willem-Jan Stegeman. Een hele goede nacht. Uh, ja, goede morgen eigenlijk al, hè? Ja, dat wisselt een beetje wie je aan de telefoon krijgt. Sommige mensen vinden het nacht en anderen vinden het ochtend. Maar gaat u ja. nog terug naar uw bed straks? Dat was nog wel op plan. Ja, dan, dan is het toch nacht. Als u, als u op zou blijven, dan zou het ochtend zijn. Ja, ja dan gaan we. Wethouders werken vooral avonden, toch heel veel? Ja, dat klopt. Precies, dus dit is veel te vroeg voor een wethouder eigenlijk. Maar wel fijn dat u even aan de telefoon wil komen. Want ik wil dat wel eens even weten. Wat is nou een Fairtrade-gemeente? Ja, een Fairtrade-gemeente is eigenlijk een gemeente... waar een aantal inwoners uh, het heel erg belangrijk vinden... dat er uh, meer gedaan wordt aan eerlijke handel. En eerlijke handel wil eigenlijk zeggen dat je um, niet alleen let... Op, uh, uh, nou ja, op de normale dingen van een product. Maar dat je ook kijkt hoe het gemaakt is dat de mensen die, met name de kleine boeren... in ontwikkelingslanden, een goede prijs gehad hebben voor hun producten. Mm -hmm. En, en, en ja. u zegt dat er een aantal mensen in de gemeente dat belangrijk vinden. Of over wie hebben we het dan precies? Nou, Het idee van gemeente is dat het niet... Uh, ...iets is wat het gemeentebestuur doet... ...en dat het gemeentebestuur zorgt voor eerlijke handel ...en dat promoot in de stad... ...maar dat een werkgroep, een zogenaamde vertreedwerkgroep ...in die gemeente zelf... Uh, ...zorgt dat het vertreed draagvlak heeft... ...onder de uh, gemeenschap, onder de hele bevolking. En daarom heeft men ook zes criteria ontwikkeld... ...waaraan je moet voldoen om het predicaat... Het, ...het keurmerk vertreedgemeente te krijgen. En twee hele belangrijke zijn... ...dat er voldoende winkels en horeca in de stad is... Uh, waar Fairtrade-producten te koop zijn. Ja. En dat er voldoende bedrijven en organisaties zijn die dat in hun organisatie toepassen. Oké. Okay. Dus, we hebben gewoon normale bedrijven die iets produceren. Die dan zeg maar de, de koffie en thee in de kantine uh, Fairtrade-producten hebben. Maar ook verder op, uh, doen aan promotie van Fairtrade. En, en, en wordt dat dan uh, ook gecontroleerd door een organisatie? Om te zorgen ja. dat dat wel... Uh... Uh, ja, één keer per jaar. Als je het eenmaal bent, dan word je nog één keer per jaar gecontroleerd of er voldoende voortgang zit. Uh. Want de bedoeling is dat je elk jaar een beetje beter wordt. En Kudemorgen heeft net uh, twee weken geleden te horen gekregen dat we ook in 2013 uh, ja, ons keurmerk mogen houden. Oké. Okay. En, en, en uh, de laatste keer was dat jullie daarmee door mochten gaan? Dat was nou ja, twee weken geleden voor 2013. En jaarlijks wordt het gecontroleerd. We zijn sinds 2010 de eerste Gelderse, Gelderse vertreedgemeente. En heeft u nou ook gemerkt dat, dat, uh, dat het daardoor meer is gaan leven in Culemborg? Dat meer mensen hiermee bezig zijn met dit thema? en dat, Zijn er dan ook metingen dat in jullie Albert Heijn... meer Fairtrade koffie verkocht wordt dan in een naburig dorp? Nee, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat je wel ziet, en het juryrapport is daar ook lovend in... dat ze het heel goed vinden hoeveel horeca met name, maar ook uh, winkels een breed assortiment aan vertrekproducten hebben. Mm -hmm. En bij winkels werkt het natuurlijk wel zo. En dat vind ik ook de kracht van vertrek. Ze dus doen het niet om de schappen gevuld te krijgen... met producten die niemand koopt. Dus er staan spullen in de schappen omdat ze gekocht worden. En als er een breed assortiment in Culemorg is... al is het juryrapport, dan denk ik dat de conclusie gerechtvaardigd is... dat er in Culemorg meer dan gemiddeld belangstelling is... voor deze producten. Mm -hmm. En, en u zelf? Doet u de boodschappen thuis of doet dat iemand anders? Ik doe, doe mee aan de boodschappen, zullen doe maar mee. zeggen. Dat is heel goed. Heel goed. En, en uh, let u daar dan op met, uh, als u uw boodschappen in uw wagentje stopt? Niet, niet heel erg. Er zijn een aantal producten die ik Fairtrade ben gaan kopen. Mm -hmm. Daar ben ik heel trouw in, omdat die gewoon het, het vroegere product zullen we maar zeggen vervangen hebben. Dus koffie, rijst, uh, uh, met... dat zal ik altijd Fairtrade kopen. Uh, wijn, heel vaak, niet altijd. Maar ja, vertreed is ook uh, een keuze. En ik probeer daar inderdaad toch wel een beetje op te letten. Maar een aantal dingen zit gewoon vast in het patroon, zal maar zeggen. Ja? Noem eens iets wat vast zit in het patroon. Nou ja, wat ik net zei, de, de suiker, de koffie, uh, de, uh, de rijst. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, het verkeerde patroon. Iets, iets, iets dat u dus, oh, dus niet Fairtrade koopt. Iets wat ik niet Fairtrade koop. Hm. Ja, er zijn natuurlijk wel een heleboel producten. Chocola is niet fairtrade. Nee, maar dat kan toch niet met al die cacaoslaven al en die, al die kinderen in die voorkust? Ja, klopt. Laat ik het goed zeggen. De hagelslag is niet fairtrade. Oh. Andere uh, chocola vaak wel. Maar, maar die bestaat wel van, van fairtrade? Ja, absoluut. Ja. In, in, in tegenwoordig in melk en in puur, kan ik u vertellen. En volgens ja. mij heb ik ook wel de fairtrade vlokken gezien. zou best kunnen. En pindakaas? Ja, daar wordt hier geef... heel druk. Uh, de, de, de, de, de, de, de mensen hier allemaal onder de 25 zitten heel hard te knikken in de studio. Ja. Ik eet geen havenslag ja, op het brood. Kijk, dat is het gewoon, hè? Dit zijn toch de kinderen die. Ik koop het alleen. Maar um, hebt u ook het idee, want dat is een beetje de indruk die ik heb met die fairtrade labels, dat het, dat het iets is waar vooral uh, jongere mensen uh, makkelijker op inhaken? Of is dat. Uh... Dat... Nou, als ik kijk naar de, naar de leeftijd van de, van de mensen die hier uh, het meest actief zijn, mm -hmm. dan uh, ja, zijn dat toch de, uh, rond de veertig. Dan hoop ik niet oh, ja. dat ik mensen uit de werkgroep uh, erg in verlegenheid breng. Maar uh, daar, veertig hebben ze allemaal wel, uh, wel bereikt. Oké. Okay. Dus, ja, dan... dus het is, het ligt, ligt maar goed, dat wil niet zeggen welke... Dat, het kan best zijn dat jongeren makkelijker ook daadwerkelijk kopen en dat en een aantal uh, mensen heel erg fanatiek aan het fairtrade werkgroep werken... Uh, die toevallig net wat, uh, ja, wat verder in hun leven zijn, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en misschien is het ook zo dat, dat uh, er een generatie opgroeit... die op een gegeven moment niet meer beter weet dan dat je je koffie uh, Fairtrade koopt. Dat het een gewenning is. Het zal ook een gewenning zijn. Dat, ja. Vroeger, en dat, daar, uh, ja, toen de eerste Fairtrade-producten... en dat was het met name koffie op de markt kwam... Uh, werd vaak gezegd dat het hele slechte koffie was. Ja, dat herinner dat ik me ook nog. Ja. Ja. ja, maar goed, dat lag natuurlijk ook gewoon aan de bonen die men ja. toepaste. De koffie, of die bitter is of niet, wordt bepaald door, de, door welke uh, koffiebonen je brandt. En, ja. ja, kwaliteit. Hebben zelfs de topmerken hebben uh, ja. We hebben ja. in de gemeente een, een van de grootste koffieleveranciers, uit Nederland in elk geval. En die levert bij ons gewoon omdat het een voorwaarde was. Ja. Nou, Vijf jaar geleden wouden ze er niet aan beginnen, want er was onvoldoende omzet voor. Ja. Dus de gewenning speelt absoluut mee en de kwaliteit van de product is veel beter. En ik denk dat mensen die inderdaad ermee opgegroeid zijn, niet meegemaakt hebben en het voordeel hebben dat het slechte producten zouden kunnen zijn. Mm, ja, dat, dat is ook inderdaad een, een, een nieuwe periode wat dat betreft. Uh, Ten slotte, als, als u een vergadering hebt met de burgemeester en uh, wethouders, wordt er dan ook uh, Fairtrade koffie geschonken? Uh, ja, we hebben de, bij de gemeente, dat is één van de criteria dat ook de gemeente en als de gemeente zowel als, uh, als politiek bedrijf, zullen we maar zeggen, als bestuurder van de stad, maar ook als, als gewoon als bedrijf, als organisatie, ook meedoet aan uh, fair trade. En ja, koffie en thee zijn natuurlijk nog altijd de twee makkelijkste producten in de kantine uh, om uh, fair trade product in te kopen. Nou, keurig. Dat is, dan, uh, dat is dan, ja, ik, ik snap dat u uw label opnieuw gekregen hebt. Uh, ik, ik stel voor dat ik u over een jaar daar nog een keer over terugbel. Uh, we Om te moeten kijken, eigenlijk naar uh, ja, het laten Ja, het certificaat. Maar ik, maar ik vind het wel heel belangrijk dat het vooral is dat die werkgroep met vrijwilligers ervoor zorgt dat het in de stad blijft leven. Ja, ja, ja. ja. En, en weet u inmiddels hoeveel Fairtrade gemeentes er zijn? Nee, ik durf dat niet te zeggen. Het is niet het Nederlands-embleem, uh, het, het is gewoon een internationaal gebeur. Uh, ja, dat wil ik begrepen, ja, uh, dus over de wereld. Dan, is het nog de vraag van hoe wil er in Nederland zijn en hoe wil er in, uh, in de wereld zijn? Maar ik, ik durf het niet te zeggen, nou. ik, ik weet dat wij de eerste van uh, Gelderland zijn. Uh, en dat we daar nog steeds een beetje voor oplopen, want we hadden de eerste middelbare school en lagere, of het mag niet zo zeggen, basis mm -hmm. voor basisonderwijs die fairtrade was in Gelderland. Mm -hmm. dus ja, dat maar ze lopen echt voorop. Ik, ik ga ja. het eens even vragen uh, in, uh, in, in mijn gasten hier in de studio. Uh, Louise, woon jij toevallig in een fairtrade uh, gemeente? Volgens mij niet. Nee, nee. René, weet jij dat? Um, nee, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet het ook niet. Jan, weet jij het? Geen idee. Ik, ik ook niet. Ik weet niet. Ik heb geen idee eigenlijk. Uh, meneer Stegeman, weet u toevallig of Utrecht een fairtrade gemeente is? Uh, ze zijn het of ze zijn er mee bezig. Maar dat... oh. Dat zou ik, want ik zou het eigenlijk wel heel prettig vinden. Maar kunt u mij dan ook vertellen wat ik er bijvoorbeeld aan kan doen... om te zorgen dat Utrecht een Fairtrade gemeente wordt? Nou, er is een, een site, uh, fairtradegemeenten.nl. Mm -hmm. uh, daar, uh, daar staat ook, als het goed is, is daar ook te vinden welke gemeenten bezig zijn. En als er nog niemand in de gemeente bezig is... dan is de eerste stap is een werkgroep oprichten. Dat betekent dat je een aantal mensen om je heen verzamelt... die het ook belangrijk vinden... En die gaan eigenlijk gewoon een soort van PR-campagne de boer op. De gemeente is natuurlijk heel makkelijk om mee te beginnen. Want als die hen uh, kunnen helpen met het uh, drukken van folder en met uh, ja, wat aanloopkosten. Uh, uh, die kunnen soms zorgen voor wat ingangen. Nou, dan gaat zo'n werkgroep aan de gang. Die gaat bedrijven langs, horeca langs, winkels langs. Uh, en dan maakt een plan de campagne. Volgens mij is, is Utrecht, want ik zit even precies op die site die u zojuist noemt, vertreedgemeente.nl. Uh, ik heb de indruk dat uh, Utrecht... Ja, er is een website, utrechtfairtrade.nl. Heel goed, uh, er wordt meegegoogeld hier in de studio. Nou, ik, ik kan in ieder geval gerust gaan slapen. Ik woon ook in een Fairtrade-gemeente. Ja, nou, dat is wel hele gerust. Ja, dag. daar ben ik heel blij mee. Meneer Stegen, hartelijk dank. En, uh, en heel veel succes verder met het goede werk in uh, Culemoor. Dank u wel. En dank u wel voor de gelegenheid om uh, heel graag gedaan. de stap in een zon, zonnetje te zetten. Ja, en terecht. Dat verdienen jullie. Dankjewel. Bedankt, hè. Tot ziens. Ja. Dag, dag. Dag, dag. Um, ja, nou, ik ben er dus achter dat ik in een gemeente uh, woon. Dat is, dan, nou, dat is wel een hele mooie opsteken die ik daar heb. Ik moet nog eens even goed, goed, goed erin duiken wat dan mijn, mijn statie Utrecht daar nou precies allemaal in doet. Maar ik vind het eigenlijk wel heel interessant. Ik zie ook allemaal dingen over restaurants. Dat gaat helemaal mijn ding worden. Ik, uh, ik weet wat ik dit weekend aan het doen ben. Um, Wolf in Loveland. Uh, jullie zijn vannacht mijn, uh, mijn muzikale gasten. En daar ben ik heel blij mee. En er komt ontzettend veel mail voor jullie binnen. Er mensen die, die uh, uh, uh, jullie plaat willen hebben. Uh, en ik lees er een paar voor. Uh, uh, uh, uh, Wolf in Loveland, super. Ik ben vanaf nu een grote fan. Groeten, John van der Put uit Spijkenisse. Nou, ik schakel net in en ik moet zeggen dat ik dit album niet verder kan dromen... want ik wil hem meer horen. Uh, Kas van Rijn, ook heel leuk. En dan uh, Tom de Vos, Wolf in Loveland, een mystieke schijnbare tegenstelling... in de naam van de band die ook tot uitdrukking komt in hun muziek. Nou, dat is een dichter. Mooi melodieus nou. gitaarwerk <laughs> met directe eerlijke teksten... Oh, dit is gewoon jullie biografie. Het is een cadeau in deze nacht. Tom de Vos. <laughs> Bij deze, ken u Tom de Vos? Nee. Nee, niet iemands vader toevallig. Uh, Jannie, mooie muziek, prachtige teksten. Dit vraagt om veel meer. Nou, we hebben heel veel mailtjes binnengekregen. Um, we hebben er ook één uitgepakt om uh, jullie cd aan uh, weg te geven. En die hebben we aan uh, de telefoon. Jan, dan moet jij even uh, ergens een, een, een koptelefoon vandaan halen. Nee? Uh, je kan het horen? Oké, okay, dat is heel fijn. Je, kan het ook, uh, je, hoort, okay. je hoort ook stemmen uh, zonder uh, koptelefoon. Uh, Karin? <lacht> Ja, dag. Hallo Karimus. Hoi. Jij reageerde op, op mijn, uh, mijn vraag uh, of je de plaat van Wolf in Loveland wilde hebben. Ja, dat leek me zo leuk, want ik werd ermee wakker met die muziek. Ik dacht: wow, hier wil ik meer van horen. Wat goed. En omdat ik dacht: van, hé, hey, dan moet ik ook zien waar ze spelen, zodat ik er een keer naartoe kan. En dacht ik: nou, als ik nou eerst de muziek maar eens even binnen heb, dan uh, kan ik. Uh, daarna altijd nog wel even kijken of ik ze ergens kan zien optreden. Want ik vind het altijd zo leuk om nieuwe bands te zien. Mm -hmm. en, en ja, om dat vanaf het begin te volgen. Ah, je, je, zit er, je zit erbij hè, wat dat betreft Karin. heb je die wow. plaat gekregen en, en, en Jan kan je nu horen. Dus Jan, vertel Karin eens eventjes waar ze jullie binnenkort live kan zien. Ja, precies. Nou, in juni spelen we uh, heel veel en ook uh, door heel het oh, land. Even. En dat staat allemaal op de Facebookpagina van uh, Wolf in Loveland. Dus als je die ja. opzoekt, dan staat er een heel mooi lijstje. En dan kun je oh, kijken okay. waar, wat het erbij is. Ik weet dat oh, jullie gaas. zaterdag 1 juni spelen jullie het Zomernachtcafé in Nijmegen. Klopt, ja. En dat doe je samen ja. met Huub van de Lubbe, had ik gelezen. Ja, inderdaad. Oh, Wauw. Ja. Dat is heel, heel leuk <laughs> voor Huub. Ja, ja. Yep. nou, maar, heel leuk voor Uub. Ja, precies. <laughs> en, maar dat is niet in jouw buurt, hè? Want je woont in Amsterdam. Nee. ja, ik woon in Amsterdam. Hmm. Hmm, We spelen je, ook je... in september in Lelystad, maar dat duurt nog eventjes. Ja, ze is, <laughs> is ook weer een hint maar dat maakt niet uit. We gaan het zien. Karin, dankjewel. hebben jullie ook een website? Oh, ja, ja. ja. Uh, okay. Wolfinloveland.com Oké, okay, heel goed. En daar kun nou, je ook alles op vinden. Oh, leuk. Bedankt in ieder geval voor het e-mailtje. En nee, een... jullie bedankt. <laughs> en op facebook.com slash wolfinloveland. En nou ja, volgens mij als je gaat, uh, gaat zoeken, Karin, dan vind je het allemaal. Uh, mag ik nog wel je weten, Karin, waarom je nu wakker bent geworden eigenlijk? Van de muziek. Dat oh. De... Ik heb altijd de hele nacht mijn radio aanstaan en ik heb een soort antenne. Als de muziek lekker klinkt, word ik wakker. Wat goed. Nou, en die ja, heeft zo grappig. Oh. Dat ik dacht, oh, dit is lekker wakker worden. Oh, en dan, en, dan ga je dan zo meteen weer verder slapen? Nou, dat hoop ik. <laughs> Want ik moet zo meteen weer les geven. Dus oh. ik hoop nog wel even een paar uurtjes mee te kunnen pikken. En wat voor les geef je, Karin? Nederlands. Oh. En textiel. Nee, ja, ik, ik, ik weet niet of Amsterdam een fair trade gemeente is, maar ik geef wel op een fair trade. Weet je wat, rij... eh, wacht <laughs> maar, ik, ik, ik ga het meteen even googlen, dan weten we het, we weten het zo meteen. Helemaal leuk. Dankjewel Karim. Graag gedaan. En een hele goede nacht. bedankt. Of... Ja, uh, ook bijzonder graag gedaan. Slaap, Slaap lekker straks. Ja, dankjewel. Dag. Dag, dag. dag Karin. Uh, uh, um, Louise, ik wilde ook nog eventjes uh, wat aan jou vragen over, uh, uh, uh, over eerlijke zijn. Jij bent een, een, een therapeutje. Jan is al een beetje in therapie nu bij je inmiddels. <laughs> als, als muzikant. Um, Therapeut vind ik wel een zwaar woord, ja? maar ik help mensen. Coach. Coach. Coach. Lieve een coach. Ik Sorry. Dat, uh, ja, je hebt een heel therapeutisch effect op mij. Dus vandaar, oh, vandaar. dat ik meteen die term ga gebruiken. Ja, ik voel me aan mijn rechterkant ook heel erg ontspannen. Dat is heel goed, ja. Um, maar uh, eerlijkheid. We hebben het vannacht over eerlijkheid, over eerlijke producten. Maar we hebben het ook over eerlijk zijn naar jezelf toe. En eerlijk zijn naar andere mensen. Um, nu hoor ik heel vaak van mensen dat ik heel eerlijk ben. Ik ben een uh, niet zo'n goede leugenaar. Eigenlijk een hele slechte. Ehm... Um, maar ik kom daar wel heel vaak mee in de problemen. Mm -hmm. Dus eigenlijk, ik zou het niemand aanraden om altijd eerlijk te zijn. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe je het brengt, met uh, de, de woorden die je ja, gebruikt. Ja, ik ben ook niet heel tactisch. Ja. Nee, nee, nou, nee, dat, nee. Dat, misschien dat je daar uh, nou, ja, ontwikkelingen uh, ja. in kan maken. Uh, ja, woorden kunnen namelijk heel hard aankomen en ja. op zich een boodschap brengen qua eerlijkheid en qua. Uh, stel nou dat je Iets aan hebt en je hebt een, een sollicitatiegesprek en eigenlijk is het nou, totaal ongepast, dan um, is het wel eerlijk, ook van een vriend of vriendin, om te zeggen van goh, uh, misschien is het toch beter om wat anders aan te trekken. Ja. Dan dat je gaat zeggen van joh, je ziet er echt totaal niet uit als je nee, aan Zo hebt. zou ik dat ook nou doen? Nee, ik ben wel altijd. Ik ben probeer wel altijd lief te zijn. Maar ik ben wel, um, ja, wel vrij direct. Ja. Maar, maar is dat dan mijn probleem? Want ik heb soms wel het idee dat eh, gewoon heel veel mensen rondlopen... met wat lange tenen. Dat of schuif dat ook, ik het ja. nu van me af? Misschien beide. Eerlijk zijn, eerlijk zijn <laughs> Louise. Ik denk beide. Ik denk, beide. Het, ik denk dat mensen het over het algemeen ook wel moeilijk vinden... om... Uh, nou, negatieve feedback terug te ontvangen. Ja. Uh, het is nooit leuk om iets te horen wat niet leuk is over jou. Um, en daarnaast, als je dan ook nog eens gevoelig bent... Voor, voor wat hardere woorden, dan komt het dubbel zo hard aan. Ja, maar zelfs ook positieve dingen. Bijvoorbeeld, um, ik heb uh, deze week een, een, een jonge man ontmoet. Het was een cameraman en daar moest ik mee werken. En die jongen die had een, een hele grote neus. Een prachtige neus. Ik vind mensen met hele grote neuzen. er zitten eigenlijk geen grote neuzen vannacht in de studio... Nou, Jan, je hebt wel de grootste. Hij is heel mooi. Dank je wel. Ik, ik, ik vind dat dus echt heel mooi. Net als flaporen. Het echt, als een man met een grote neus en flaporen, dan ben ik nergens meer. Maar dat geheim <laughs> moet even tussen ons blijven, want anders kom ik in de problemen. Maar um, ik vertelde jongen dus dat hij een prachtige neus heeft. Nou, dat was niet meer mee te werken. Hij was zo ongemakkelijk. En dan denk ik, oh ja, geloofde hij dat je het niet ik... als je? Ja, ik weet het niet. Ik, ja, misschien dacht hij dat had ik hem zo Dat wat heb ja, jij een mooie neus? Nee, maar echt. Het was zo'n <lacht> heel mooi... Ja, maar ik vind ook eigenlijk dat je dat tegen iemand moet zeggen. Nou, wat, wat ik ook wel merk, is uh, dat mensen het ook heel lastig vinden... om complimenten te ontvangen. Ja, misschien is dat En dat um, Ga maar eens bij jezelf na als iemand zegt van... Goh, wat zie je er leuk uit? Dan zegt van, nou, wat is een uitverkoopje? Of, uh, wat zit je haar nou, leuk? Nou, dit niet hoor. Dat, uh... <lacht> <lacht> zo. Of wat zit je haar leuk? En dan ja. zegt ze van, nou echt, nou, ik vind eigenlijk dat het er helemaal niet uitziet. Oh, dan ga dat ik altijd naar de kapper. Ja, ja ik deel het, het telefoonnummer van mijn kapper dan altijd uit. Oh, dat is een, dat is een ja. hele goede. Ja, dat is een... Maar wat, ik, wat ik vaak ook om me heen hoor en zie, is dat mensen ook direct het compliment um, te niet doen. Dat is gewoon jammer. Dus mensen kunnen ook heel moeilijk complimenten ontvangen ja. terwijl het eruit eigenlijk ja, heel goed voor je is. Ja, en het, je geeft ook tegelijkertijd ook een cadeau aan de ander. Want daarmee zeg je ook van, goh, ik waardeer jou, jouw uh, mening. Mm -hmm. Als je zegt van, als iemand tegen je zegt van, nou, dat is een hartstikke mooie muziek. Je zegt van, nou, ik ben er eigenlijk niet zo tevreden mee. Dan zeg brek je eigenlijk, ja, dan breken we ja. de ja. mening en het oordeel van die ander af. Terwijl ja, die ander een compliment het geeft. Het is vaak je. na optredens, dan uh, komen er mensen op je af en die zeggen, ja, het, we vonden het heel mooi en aan het begin vond ik dat altijd heel moeilijk om er ook maar iets erop te zeggen. Ja. En toen heb ik bij mezelf besloten dat ik maar gewoon... dankjewel ja, leuk dat je er volgens was. Volgens mij is dat een beetje je zeggen. Is dat dan omdat je dan bijvoorbeeld niet tevreden was over hoe het was gegaan? Of omdat nou ja, je... ook als ik wel tevreden ben, dan, dan is het alsnog gewoon... Um, moeilijk om te weten wat je moet reageren als iemand zegt van het was... Bescheidenheid, is dat het? Ja, dat ook, mm. denk ik. Ja, het is altijd moeilijk om daar gewoon... iets zinnigs op te antwoorden te hebben, zeg maar... Nou, ik, ik ga even een brugje maken naar, naar een plaat die we gaan draaien. Want ik heb deze dame ooit uh, mogen uh, uh, aankondigen op een Black Gospel Festival. Ik heb het over Candy Staten. En uh, nou, die vrouw heeft een strot. Dat is ongelooflijk. En aan het einde van het optreden... ik wilde eigenlijk haar heel graag vertellen hoe fantastisch ik het vond. Maar ik voelde me dus ongemakkelijk om dat compliment te bezorgen. Omdat ik dacht, zij hoort alleen maar altijd hoe fantastisch ze is. Dus zij stond buiten, en geloof het of niet, een sigaretje te roken... Echt waar, waarschijnlijk mag ik dat helemaal niet over te vertellen. En dus ik stond daarnaast een sigaretje te roken. Sorry mama, als je luistert. Um, <lacht> en toen zei ik naar nou mevrouw Stedden: Ik heb zo genoten van uw optreden en ik geniet zo van uw muziek. En uh, Candy Stetten is een hele gelovige vrouw. Het was ook een Black Gospel Festival. En toen legde ze haar hand op mijn hoofd en toen zei ze: Bless you, my child, for you so lovely. <lacht> en dat zal ik dus nooit meer vergeten. Wij gaan luisteren naar die Candy. Ik ja, <lacht> Candy Staten, When will I? My worry is a waste of time. When will I ever learn? Letting go. When will I? Je luistert naar Dit is de Nacht. Uh, ik ben Miranda van Holland. Dit is mijn debuutnacht. En ik uh, kan me wel uh, vertellen dat ik echt een fantastische nacht heb. Uh, een en al gezelligheid hier in de studio. We praten dit uur over eerlijk zijn, eerlijkheid. Over fair trade producten. Het loopt allemaal een beetje door elkaar. En we hebben live muziek in de vorm van Wolf in Loveland. Uh, je hoorde net Karen al heel enthousiast aan de telefoon over de band... Um, Jullie gaan nog één nummer live spelen voor ons. Uh, when the Wind Comes. Ik zou zeggen, uh, take it away. I heard the windows rattle. this morning a lion pressed its face right up to the glass and I think that I might heat its warm think that I might get out of here fast Cause I'm on my way to some point worth working for A traveling man spreads his joy wherever he goes and I have no idea what I glass to love and to friends It's mostly yeah, the start of something new And so if you find my note If you find it in the evening Letters fall Wolf in Loveland, When the Wind Comes. Nogmaals prachtig, jongens en dames. Jan, wil je nog één keer bij mij even aan tafel aanschuiven? Want uh, ik wil je nog één ding vragen. Um, ook, het gaat eigenlijk over jouw mooie reisbestemming. René, uh, IJsland zit niet bij jullie in het pakket, hè? Nee, helaas. Nee, maar mean, Jan, jij gaat wel naar IJsland. Klopt, inderdaad. Om te spelen. Ja. Met de hele band. Met z'n vijven, helaas. Oh. Oh, dus. het, wordt niet, uh, het wordt gefinancierd door... Uh, het Europe Stage Network. En dat is een uitwisselingsproject met ook bands uit Frankrijk en Noorwegen. Mm. En uh, er kunnen helaas maar vijf mensen mee. Maar dan gaan we dus een weekend naar IJsland. En mm. dan hebben we daar een optreden op, het, uh, op de Reykjavik Culture Night. Heet dat? En uh, gaan we ook samenwerken met die andere bands om muziek te schrijven? En, uh, andere dingen te doen. Ik weet nog niet allemaal wat. Maar na dat weekend gaan we ook nog terug naar Delft. En dan uh, gaat het project daar verder. En dan aan het oh. eind van de week spelen we samen met alle andere bands... die ook allemaal meedoen op Westerpop in Delft. Leuk. Dus dat, uh, Mooi. En dat kunnen leuk. we allemaal volgen via jullie website. Sowieso. Jij zei dus straks Wolf in Loveland.com, hè? Ja. Oh, mijn papier zegt NL. Maar jij, jij zal het weten. Wolf in Loveland.com, in Loveland.nl. En we hebben ook nog Wolves in Voor als je je vergist. Inderdaad. Heel ja. prachtig. Ik wens jullie in ieder geval een hele goede reis. En uh, heel veel uh, plezier. Nogmaals, nog sta je staan aanstaande zaterdag in, uh, in Nijmegen te spelen. En uh, ook daar heel veel plezier. Bedankt voor het spelen, allemaal. Heel fijn dat jullie. Jullie er allemaal waren bij het knapperende uh, Radio 1. Haardvuur. Hierin Dit is de <laughs> Nacht. We um, hebben een poging gedaan om dit uur te praten over fair trade, over eerlijke handel, over eerlijke producten. Uh, waarschijnlijk hebt u gemist uh, dat, dat u zelf een bijdrage kon leveren aan dit uh, prachtige programma. Ja, we hebben een probleem vannacht met telefoonlijnen. Ik hoop dat dat uh, nog opgelost gaat worden. Uh, maar ja, er wordt groot onderhoud gepleegd. Dus iemand is ergens allerlei telefoondraadjes aan het ontstoffen of iets dergelijks. En ja, dat kost even wat tijd en moeite. Um, maar wij we zijn wel bereikbaar via mail nacht.eo.nl en Twitter. Dit is de nacht. Um, ik ga zometeen in het vierde uur van dit is de nacht... dus na het nieuws van vijf uur... bellen met Kosovo voor Focus op de Wereld. Dus ik ga ook eigenlijk weer een klein beetje een reis maken. En daar zie ik naar uit. En ik ga praten over een boek. Waarom worden mannen kaal? Dat zou ik eigenlijk wel eens willen weten. Een boek met 101 slimme vragen. Uh, ik spreek daarover met Sanne Durlo, de hoofdredacteur van Kennislink. Link. Dat zometeen na vijf uur. Ik wil uh, hartelijk danken voor uh, jullie aanwezigheid in de uitzendingen. Louise Hildebrand en René Boelaars. Dames, bedankt. Ja, bedankt. En uh, tot een volgende keer. Ja? Ja. Of als coach, of als reisleider. Wie weet wat er Wie allemaal nog gaat weet. gebeuren. Ja. Bedankt dat jullie meedoen wilden praten in uh, deze nacht. Zometeen het nieuws van vijf uur en dan het laatste uur. Dit is de nacht. De nacht die bijna voorbij lijkt te vliegen. Zijn. Tot zo.